Dit zijn de headlines. De prijs voor het beste journalistieke boek gaat naar Frank Westerman voor zijn boek Een woord, een woord. Dat is bekendgemaakt in de uitzending van Met het oog op morgen. Op het plein voor Amsterdam Centraal zijn gisteravond acht gewonden gevallen bij een incident met een auto. De politie gaat niet uit van opzet. In Frankrijk is de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. De partij van de vorige maand aangetreden president Macron heeft nog geen zetel. Maar La République en Maché stevend volgens peilingen af op een grote overwinning. In Libië is Saïf al-Islam, de tweede zoon van oud-dictator Muammar Gaddafi, vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zou bij familie in de stad Baida zijn. Hij zat vijf jaar vast voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie... waarmee een eind kwam aan het bewind van zijn vader. En bij een obstakelrun... Venlo stormt, is een vrouw ernstig rondgeraakt dat ze bij het afdalen van een glijbaan met een andere deelnemster in botsing was gekomen. Het duurde enige tijd voordat de aanwezige duikers in de gaten hadden dat ze niet meer boven kwam. Tot zover de headlines van vandaag.